In de handel in Ahmedo, en een stijno, en een sterfero, en een oudu bila Fusina, was hij Atiar Marina, mij had hij lau fella Fala om een jodl fella hadiella, was shadow la ila ila la, wach de hula Abduhu, warasulu. En mijn baad, beste broeders en zusters, ik neem aan dat de meerderheid van de aanwezigen. ...uit studenten bestaat. En studenten weten als geen ander... ...wat het belang is... ...van goed investeren in de toekomst. Zodat het later dubbel... ...en dwars... ...terugverdiend kan worden. Als je nu keihard studeert... ...dan zul je later de vruchten daarvan plukken. Door nu... ...aan het werk te gaan... ...kun je je inkomsten... ...voor de toekomst... ...veilig stellen. Leuke baan... Een mooi huis, een dure auto, een aangenaam sociaal leven. Het ligt allemaal voor jou in het verschiet. Wel geldt er als voorwaarde dat je nu de mouwen opstroopt. Dat je nu keihard werkt. En mijn lezing van vandaag gaat hierover. Gaat over deze zaak. Over het zich klaarmaken voor de toekomst. Tegen alle aanwezigen wil ik zeggen dat bij het treffen van voorbereidingen op de toekomst niet voorbij gegaan mag worden aan een belangrijk onderdeel van de toekomst. Namelijk de confrontatie met de dood. Ik wil tegen iedereen zeggen dat als je bezig bent met de toekomst, dat je één zaak niet mag vergeten. De confrontatie... Met de dood. De dood mag zeer zeker niet ontbreken in het uh, toekomstige plaatje dat jij voor jezelf hebt getekend. De dood kan niet ontbreken in het toekomstige plaatje dat jij voor jezelf hebt getekend. Je moet constant bewust blijven van de hete adem in je nek. De hete adem van de dood die je elk moment kan komen halen. Want je zult zeker en geheid oog in oog komen te staan met de dood. Je komt zeer zeker oog in oog te staan met de vernietiger van al je wereldse dromen. Je komt oog in oog te staan met de verstoorder van je wereldse rust. Je komt oog in oog te staan met de veroorzaker van je echte zorgen en bekommernissen. Dat staat vast. En daarom moet een ieder zich voorbereiden op het vertrek uit deze wereld. Het verlaten van familie en vrienden. Het tegemoetgaan van je Heer. Het ondergaan van de rekenschap. ...en het ondervinden van de gevolgen van je daden En ieder zal zich daarop moeten voorbereiden. Ik wil tegen mijn beste broeders en zusters zeggen... ...dat de dood simpel gezegd een ramp is. Een ramp die diepe wonden inslaat. Een ramp, beste mensen, die je niet zomaar mag vergeten. Een ramp waarbij de waarheid... ...wordt onthuld. Een ramp waarbij alle banden... ...worden verbroken. Een ramp waarbij de persoon... ...zijn dromen... ...in rook ziet opgaan. De dood is de eerste stap... ...naar het hier namas. De profeet vrede zij met hem... ...zegt in een prachtige overlevering... ...innal qabra... manazilil ahira. En gelet op deze woorden. Het graf geldt als de eerste fase van het hier namens. Dus het graf, zodra een persoon in zijn graf wordt geplaatst... ...dan is zijn hier namens reeds aangebroken. En daarom wil ik tegen ieder zeggen... ...dat de echte toekomst voorbij ligt aan dit wereldse leven. Er is niks op tegen om keihard te werken voor dit wereldse leven. Maar vergeet één ding niet... De echte toekomst ligt voorbij aan dit wereldse leven. Het echte leven begint pas na de dood. Heeft iemand van jullie zich wel eens afgevraagd... waar de grootheden van het verleden zijn gebleven? Serieuze vraag. Heeft iemand zich afgevraagd... waar de grootheden van het verleden zijn gebleven? Het antwoord is eenvoudig. Ze liggen opgeborgen onder de grond... Ze hebben niks, maar dan ook niks van hun verworven rijkdommen met zich meegenomen. Ze hebben alles achter zich gelaten. Maar dan ook alles. Hun roem, hun vaam, hun macht, hun aanzien. Alles is in de vergetelheid geraakt. En dit alles, beste mensen, alles wat zij bezaten, kan niet als verontschuldiging worden ingediend op de dag des oordeels. Voor hun wandaden. Kan niet. Absoluut niet. Kan niet als losgeld worden betaald. Om bestraffing te voorkomen. Kan ook niet. Ze zijn heen gegaan. Met niets. En zullen ook met niets. Hun heer tegemoet gaan. Mijn beste broeders en zusters. Ik wil één ding zeggen. Als wij ons. Zouden voorbereiden op het hier nama's. Zoals wij ons voorbereiden. Op onze vakanties. Onze feesten. Onze studie. Ons werk. Dan zouden wij gegarandeerd. Behoren tot de meest vrome mensen. Tot de meest rechtschapen mensen. Beste mensen ik wil jullie één ding meegeven. Gelukkig zijn in dit wereldse leven is een illusie. Een waanbeeld. Een waanbeeld dat wij moeten loslaten. Het bestaat niet. Het kan niet. Waarom? Omdat geluk dat ooit aan een einde komt, geen geluk is. Luister goed naar wat ik zeg. Geluk dat ooit aan een einde komt, is geen geluk. Als je denkt gelukkig te zijn, dan hoef je slechts te denken aan de dag waarop jouw geluk aan een einde komt. En dan is jouw geluk verpest. En daarom, geluk dat ooit aan een einde komt, is geen geluk. Geluk, het ware geluk, mag niet gebonden zijn aan een tijdslimiet. Kan niet. En daarom is het ware geluk slechts te vinden in het volgen van de voorschriften van onze Heer. Waarom? Omdat Hij degene is die ons het ware geluk belooft. Het eeuwige geluk. En daar gaat het om. Het eeuwige geluk is het ware geluk. Vergankelijk geluk is geen geluk. Geluk is te vinden in het zich toe-eigenen van de profetische levenswijze van de profeet. Alayhi wa en daarom wil ik tegen ieder van jullie zeggen, tegen mezelf en tegen de rest. Wij moeten allemaal één ding snappen en beseffen. Jouw leven, beste broeder en zuster, is nietig vergankelijk, eindig, naarmate de tijd verstrijkt, nader de dood. Komt de dood dichterbij. En dan houden wij op met bestaan. Dan gaan we allemaal dood. En niets zal dan nog baten, behalve goede daden. Kom niet aanzetten met je roem en vaam die je hebt verzameld in het wereldse leven... Met de functies die jij hebt mogen bekleden in het wereldse leven. Dat heeft geen zin. Het enige wat telt is daden beste mensen. De profeet zegt in een prachtige overlevering. Adam in qata amaluhu illa min thalaf. Gelet op deze zaak. Hij zegt als de zoon van Adam komt te overlijden. Dan zullen al zijn daden komen stil te liggen. Dus niks neem je mee. Al je daden komen stil te liggen. Op drie zaken na. Wat zijn die zaken? Hij zegt sadaqatun jariya. Oftewel, een doorlopende liefdadigheid. Dat betekent, iemand heeft iets gedoneerd... ...omwille van Allah subhanahu wa ta'ala... ...wat de mensen kan baten... ...en kan blijven baten na zijn dood. Dan zal hij na zijn dood alsnog... In aanmerking komen voor de beloning. Sadaqa jari. Wa ilmun yuntafa'u Kennis. Iemand heeft ervoor gezorgd dat hij kennis heeft doorgegeven aan de mensen. Zolang de mensen baat ondervinden bij zijn kennis. Zou hij ervoor worden beloond. Zelfs na zijn dood. En de laatste zaak. Waladun salihun yad'ula. Walad. Zoon of een dochter. Een rechtschapen dochter, een rechtschapen zoon. die van tijd tot tijd. een smeekbede verricht voor zijn ouders. Dat is het enige wat je nog kan baten. Als de persoon komt te sterven, komen al zijn daden stil te liggen. Ik wil tegen jullie zeggen: hoe lang denk je nog te zullen leven? Hoeveel van je geliefde vrienden zijn reeds heengegaan? Zijn vertrokken? Hoeveel mensen liggen niet onder de groene zoden? Hoor je niet dagelijks dat die en die het leven heeft gelaten? En dit in je achterhoofd hebbende. Durf je nog steeds je achterloos op te stellen tegenover je Heer? Ik verbaas me daarover. Als je weet dat de dood ieder moment kan aankloppen bij jou. Durf je nog steeds achterloos te zijn ten opzichte van je Heer? Durf je nog steeds laks om te gaan... ...met de voorschriften van je heer? Vandaag is het uh, de buurjongen. Docent Nederlands. Voetbalcoach. Collega op het werk. Maar morgen is het jouw tijd. Jouw tijd die aangebroken is. En wat dan? Dan heb je een probleem. Een serieus probleem. Beste broeder en zuster. Er komt een dag... Dat impulsante bouwwerken, mooie bouwwerken verloren zullen gaan. Er komt een dag dat wilderige getuinen verdord zullen achterblijven. Er komt een dag dat het lichaam van een gevreesde leeuw als voedsel zou dienen voor de honden. En er komt een dag waarop jij de confrontatie zou moeten aangaan met de dood. De strijd zou moeten aangaan met de dood. En ik kan je van één ding verzekeren. Eén ding kan ik je zeggen. Je zult die strijd absoluut verliezen. Niemand vindt van de dood. Iedereen zou ten onder gaan. Iedereen zou dood gaan. En de rest enkel en alleen Allah taala dus iedereen zal die strijd verliezen. Nu kan het zijn dat iemand opstaat en zegt tegen mij, oké. Okay, de boodschap is overgekomen. Wij moeten ons voorbereiden op het hier namens. Maar hoe dienen wij dit te doen? Dat is de vraag. Hoe dienen wij dit te doen? Dan zeg ik een terechte vraag stellen. En het antwoord luidt als volgt. Als iemand van jullie allemaal erop uit is om een voldoende te behalen voor een toets of een examen... dan worden er door hem alle wegen bewandeld die nodig zijn om een voldoende te behalen. Dan worden er door hem alle wegen bewandeld die leiden naar een voldoende. Zoals bijvoorbeeld het bijwonen van colleges... Aandachtig luisteren naar de docent, vragen stellen daar waar het nodig is, vroegtijdig beginnen met leren enzovoort. Hetzelfde geldt voor het hiernamaals. Precies hetzelfde. Ook daarvoor dien je de benodigde wegen te bewandelen. En de weg, de weg die leidt naar verlossing en redding in het hiernamaals oftewel de enige weg... met de nadruk op enige... de enige weg... die leidt naar redding... en verlossing in het hiernamaals is een weg... genaamd islam. Is de weg van de islam. De islam... beste mensen... is de grootste geschenk... dat de mensheid ooit is gegeven. Een gunst... die door Allah subhanahu wa ta'ala... is gestuurd zodat iedereen op deze wereld, iedereen blijdschap en geluk kan ervaren. De islam is het enige geloof dat telt bij Allah subhanahu wa ta'ala. De broeder die reciteerde zojuist een aantal versen. En hij las: Inna dina in Dallahi islam. Oftewel het geloof bij Allah, voorwaar, het geloof bij Allah is de islam. Met de komst van de Islam is het bouwwerk en dat doe ik natuurlijk op voorgaande profeten, voorgaande godsdiensten is het bouwwerk van die profeten en godsdiensten compleet gemaakt. Allah zegt: al Oftewel een interpretatie van de betekenis Vandaag heb ik voor jullie. Jullie godsdienst vervolmaakt. En gelet op deze woorden. Mensen die denken dat ze iets kunnen veranderen aan het geloof. Aan het geloof. Iets kunnen toevoegen. Of iets kunnen weghalen. Die zijn in strijd met dit vers. Allah zegt ik heb vandaag. Vandaag heb ik voor jullie jullie godsdienst geloof vervolmaakt. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En iets wat volmaakt is, dan moet je met je handen, met je vingers van afblijven. Dan moet je niet aankomen. En ik heb mijn gunst ten opzichte van jullie volledig gemaakt. Hij heeft ons met allerlei gunsten beschonken. Denk maar aan jezelf, van top tot teen. Alles, alles wat je hebt aan ogen, oren, lichaam, haar, noem het maar op zijn gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hij heeft die gunsten vervolmaakt, volledig gemaakt met de komst van de islam. En ik ben tevreden met de islam als geloof voor jullie. En ook kreeg Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het volgende bericht toegestuurd van zijn heer. Hij zei tegen hem, wat een Oftewel, en wie een ander geloof nastreeft dan de islam, het zal van hem niet geaccepteerd worden, niet aanvaard worden. En hij behoort op de dag des oordeels tot de verliezers. En de reden waarom er nog steeds zoveel mensen in de wereld zijn die in het duister tasten. Met zichzelf voorstellen, geen gemoedsrust kunnen vinden en ervaren. heeft alles te maken met het weigeren van dit grootste geschenk. genaamd islam, dat afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala. Nu kan het zijn dat iemand weer opstaat en zegt tegen mij: oké, okay, we hebben twee zaken begrepen. Je hebt het over voorbereiding op het hiernamaals. Je hebt het over een weg die wij moeten inslaan. Die wij moeten inslaan, genaamd islam. Maar wat houdt de islam precies in? Wederom een, een terechte vraagstelling. En aan mij om jullie in het kort uit te leggen wat de islam is. Want heel veel moslims denken te weten wat de islam is. Maar vaak zitten zij ernaast. De islam, beste mensen, komt van het woord el islam. Als je zegt tegen. De meeste moslims, wat is islam? Dan komen zij gelijk opdraven met het woord salam, vrede. Ik ontken niet dat de islam vrede behelst, staat vast. Maar de islam, de betekenis van de islam, het woord islam komt van het woord al istislam En de definitie van de islam in het Arabisch is als volgt. al istislamu lillahi bit tauhid, wal-inqiyadu lahu ta'ah. ...walcholosu minas shirk. Oftewel, dit is de definitie van de islam. Allereerst zeggen de geleerden... ...het zich overgeven... ...overgeven aan Allah subhanahu wa ta'ala... ...door het erkennen van zijn eenheid. overgave. En dat is iets wat wij missen bij de moslims. Er is geen sprake van overgave. Is er niet. Ik heb met moslims gezeten... ...die verse van Allah subhanahu wa ta'ala voorgedragen krijgen overleveringen van de profeet sallallahu alayhi voorgedragen krijgen en hij is nog steeds niet overtuigd zegt hij. Hij moet er een nachtje over slapen. Overgaven. dat is het eerste. De metgezellen die ons zijn voorgegaan in het goede. Als de profeet zei: "Doe", dan zeiden zij: "Sami'na wa ata'na." We hebben gehoord en wij gehoorzaam. Als de profeet zei: "Verlaat", dan zeiden ze: "Sami'na wa ata'na." Dat is wat de Islam inhoudt, betekent. En verder zeggen zij, beethouden, het vasthouden aan het gehoorzamen van Allah subhanahu wa taala. Toen een man bij de Profeet binnenliep en tegen hem zei, ...ja Rasool Allah, في قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. Oftewel, vertel mij in het kort wat de Islam betekent. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wa Qul thumma Oftewel zeg ik geloof in Allah. Dat is één. Dat is een begin. Alhamdulillah. De meeste van ons voldoen aan deze voorwaarden. We hebben allemaal gezegd. Wij geloven in Allah subhanahu wa Maar het probleem zit hem in de volgende voorwaarde. Die daarna komt. Hij zei tegen hem thumma istaqim," En vervolgens... Bijt je vast in het geloof. Laat het niet los. Bijt je vast in het geloof. Dat is islam. Beethouden, vasthouden. Aan het gehoorzamen van Allah. En de laatste zaak. al kolosum in al-shirk. Oftewel het zich distancieren. Afstand nemen van shirk, van veel godendom. In al zijn vormen. Alles wat te maken heeft met shirk, veel godendom. Daar moet je afstand van nemen. Dat is islam beste mensen. En de islam is een geloof waarin het innerlijk en het uiterlijk onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Ze kunnen niet van elkaar los worden gemaakt. En daarom berust de islam op vijf zuilen, zoals jullie allemaal weten, die voornamelijk gericht zijn op het uiterlijk en zes zuilen die voornamelijk gericht zijn op het innerlijk. Ik wil toch in het kort uitleggen wat deze zuilen betekenen. De zuilen van de islam en de zuilen van een iman. De zuilen van de islam, beste mensen. Beginnen met de geloofsbeleidenis, met shahadateen. Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan Rasulullah. Daar begint het mee. Oftewel... Getuige van de Godheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En getuige van de profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Van belang hierbij is dat de spreker van deze woorden... ...bewust is van de betekenis van deze woorden. De woorden, het eerste zinsdeel... ...ashadu al ilaha illallah... ...impliceert dat de spreker van deze woorden... ...wil zeggen dat de spreker van deze woorden... ...als zijn daden van aanbidding... Puur en alleen richt tot Allah subhanahu wa ta'ala. Puur en alleen verricht omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Het tweede zinsdeel, Ashhhadu anna Muhammadan Rasulullah, houdt in, wil zeggen dat de spreker van deze woorden, al zijn daden van aanbidding op dezelfde wijze verricht, als de wijze van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus als jij een daad van aanbidding wil gaan verrichten, gebed, vasten, zaket en ga zo maar door. Dan moet jij jezelf altijd twee vragen stellen. Eén is waarom, waarom doe ik dit? Het antwoord dient te zijn voor Allah. En hoe? Hoe verricht ik deze daad van aanbidding? Het antwoord dient te zijn volgens de methodologie van de profeet. Volgens de methodologie van de profeet. De tweede... Pilaar van de islam is het gebed. Ik wil jullie één zaak op het hart drukken en dat is het gebed. Het gebed is door de profeet sallallahu alayhi wasallam omschreven als de steunpilaar van het geloof. En als je een gebouw hebt en je haalt de steunpilaren weg, wat gebeurt er dan? Dan stort alles in. Einde verhaal. Hetzelfde geldt voor het geloof. Het gebed beste mensen, het gebed is een verbond dat een dienaar aangaat met zijn Heer, een verbond. Het gebed, beste mensen, is het allereerste waarvoor jij verantwoording moet afleggen op de dag des oordeels. De derde pilaar is zakat. Arme belasting. Het is een daad van aanbidding. Zoals jij je zojuist met het gebed hebt onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Fysiek dien jij je ook te onderwerpen aan Allah subhanahu wa ta'ala financieel. Een moslim is iemand die zich overgeeft aan Allah subhanahu wa ta'ala volledig. Fysiek en financieel. Dus ook een deel van zijn vermogen geeft hij uit op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En het wordt gegeven aan de behoeftigen. Het is een daad van aanbidding. Maar het brengt ook andere voordelen met zich mee. Om er één te noemen. Het neemt eigenlijk de kloof weg die zit tussen de rijke en arme klasse. Er woedt altijd, zoals jullie allemaal weten. Er woedt altijd een strijd tussen rijk en arm. Altijd de rijken die denken of zien de armen als parasieten. Die erop uit zijn om hun vermogen van hen af te pakken. En de armen die zien de rijken als mensen die alles, maar dan ook alles hebben afgepakt. En niks voor de armen hebben gelaten. Maar wanneer een moslim, een rijke moslim die welgesteld is, jaarlijks een deel van zijn vermogen uitgeeft... Op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En besteed aan de armen. Daarmee wordt de eenheid binnen zo'n samenleving in stand gehouden. Een vierde pilaar is het vaste. Het vaste van de maand Ramadan. En wat doet een persoon daarmee? Hij zorgt ervoor dat zijn godsvrucht wordt aangesterkt. Want daarmee laat hij zien dat hij al zijn lusten. Of het gaat om drinken, eten, geslachtsgemeenschap. Hij laat alles, schuift alles aan de kant omwille van zijn Heer. Daarmee zorgt hij ervoor dat zijn godsvrucht toeneemt en sterker wordt. Vijfde pilaar is de bedevaart. Eén keer in je leven, als je daartoe fysiek en financieel in staat bent, dan dien je een pelgrimsreis af te leggen naar het heilige huis in Mekka, in Saudi-Arabië. De plek waar alle moslims bijeen komen. De plek waar de islam is begonnen. De plek beste mensen. Waar het besef tot een ieder doordringt dat we allemaal kinderen zijn van Adam. Allemaal kinderen van Adam zijn. Allemaal gelijk. Als je kijkt naar de mensen daar. Dan zie je geen verschil tussen een kruier en een directeur. Dan zie je geen verschil tussen een politici en een slager. Tussen bekendheid en een onbekendheid. Iedereen is gelijk. Iedereen heeft dezelfde kledingstracht. Draagt dezelfde kleren. Iedereen eet uit dezelfde bord. Iedereen slaapt op dezelfde plek. Iedereen verricht dezelfde rituelen. Iedereen is gelijk. En dan dringt het tot ons door. Het enige wat onderscheid maakt is godsvrucht. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Dit zijn de uiterlijke zaken... Pilaren die gericht zijn op het uiterlijk. Maar het uiterlijk moet natuurlijk wel gestoeld zijn... op het innerlijk, op een overtuiging... op een credo, op een aqeeda. En daarvoor heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons bekendgemaakt... met de zes pilaren van iman. Allereerste zaak, het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. En het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala... Dat betekent het geloven in eerste instantie in zijn bestaan. En het geloven in zijn bestaan is iets wat vastgelegd is in de natuurlijke aanleg van de mens. Degene die niet gelooft in God is afgeweken van de natuurlijke aanleg. Want als je om je heen kijkt, alles hier. Als ik zal beweren dat deze computer gisteren hier niet heeft gestaan. Hij was er niet. En ineens... Is die ontstaan, dan zou iedereen mij voor gek verklaren. Dat kan niet. Het eerste waar jij aan denkt is, nee, een computer heeft een maker nodig. Als dat geldt voor hele simpele objecten, een pen, papier, noem het maar op. Wat te denken van de mens zelf. Die zo complex in elkaar steekt, dat je het niet voor mogelijk houdt wat te denken van de hemelen en de aarde... de bergen, de zeeën, de bomen en ga zo maar door. Ook daarvoor is een maker. Het geloven in Allah... betekent ook het geloven in zijn heerschappij. Hij is degene die over alles heerst. Hij is degene die over alles gaat. Jouw bestemming van een ieder... ligt in zijn handen. Hij is degene die leven geeft... en leven ontneemt. Hij is degene die ziek maakt en geneest. Hij is degene... Die kinderen geeft. Hij is degene die ons van profiand verschaft. En ga zo maar door. En als wij het eens zijn over het feit dat hij degene is die over ons gaat. Dan kan het niet anders. Of wij moeten onze daden van aanbidding tot hem alleen richten. Geloven in anderen. Wij geloven ook in de engelen. Wij geloven in de engelen als zijn de schepselen gemaakt van licht. De mens is gemaakt van klei. Van aarde. En de engelen zijn gemaakt van licht. En de engelen en ieder van hen is belast met een taak. Jibril salam is belast met het overbrengen van de openbaring. Van Allah naar de profeten. Anderen zijn weer belast met het blazen in de bazuin. Anderen zijn weer belast met de regen en de planten. Anderen zijn weer belast met het kind in de schoot van zijn moeder. Anderen zijn weer belast met de ondervraging in het graf. Anderen zijn weer belast... Met het vastleggen, het registreren van je goede en slechte daden. En ga zo maar door. Wij geloven in al die engelen. Wij geloven ook in alle hemelse boeken. Daar waar anderen zeggen wij geloven enkel en alleen in de Torah. En wij geloven niet in de Bijbel en de Koran. En waar anderen weer zeggen wij geloven in de Torah en de Bijbel en wij geloven niet in de Koran. Zegt de moslim ik geloof in de Bijbel, in de Torah. En in de Koran. Ik geloof in alle hemelse boeken. die gestuurd zijn, geopenbaard zijn. aan voorgaande profeten. Allemaal. Wij ontkennen geen van deze boeken. Wij zijn juist degene die alles, maar dan ook alles. accepteren en aanvaarden. Wel zeggen wij erbij: wij geloven in die boeken zoals ze geopenbaard zijn aan die profeten. Alle boeken, maar we geloven wel dat de Koran het laatste boek is. Waarom? Ik geef zo meteen antwoord daarop. Wij geloven ook in alle profeten die gezonden zijn door Allah subhanahu wa ta'ala. Ook daarin maken wij geen onderscheid. Wij zeggen niet van we geloven in Mozes, maar we geloven niet in Jezus. Of wij geloven in Jezus en geloven niet in Mohammed. Wij geloven in alle profeten. Wij geloven in Mozes. In Jezus, in Mohammed, in Salam, in David, in Jozef. En ik kan zo doorgaan. Alle profeten die gezonden zijn door hun Heer. Maar we geloven wel dat Mohammed de laatste boodschapper is. Waarom? Omdat alle profeten voorheen enkel en alleen naar hun volkeren werden gestuurd. Er kan niet gezegd worden van een andere profeet dan Mohammed dat hij gestuurd is naar de werelde. Zelfs niet van Jezus. Hij geeft zelf te kennen in Matthäus. In Matthäus in de Bijbel geeft hij te kennen dat hij slechts gestuurd is... ...naar de afgedwaalde schapen van het huis van Israël. Alle profeten zijn enkel en alleen gestuurd naar hun volken. En niet naar de wereld. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... ...Allah zegt tegen hem... ...we hebben jouw enkel en alleen als genade gestuurd voor de wereld... Niet voor de Arabieren alleen. Voor de wereld. En waarom is hij de laatste profeet? Jullie zijn het met mij eens als ik zeg. Wat voor het ene volk goed blijkt te zijn. Kan voor een andere volk anders uitpakken. En daarom moet er een boodschap komen. Die losstaat van welke gemeenschap dan ook. Van welke tijd dan ook. Van welke plaats dan ook. En die boodschap is de boodschap van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Op het moment dat jij een boodschap hebt die losstaat van tijd, losstaat van gemeenschap, losstaat van plaats... ...dan heb je geen profeten meer nodig. En dan heb je ook geen hemelse boeken meer nodig. Vandaar dat de Koran het laatste boek is en Mohammed de laatste boodschapper is. En wij geloven, beste mensen, in de dag des ordeels... Wij geloven niet dat als wij doodgaan dat er niks meer na de dood is. Wij geloven in een leven na de dood. Wij zullen allemaal opstaan, opgewekt worden. Wij zullen allemaal ter verantwoording worden geroepen voor onze daden. En dat kan ook niet anders. Als je kijkt naar de perfectie waarin deze schepping is gemaakt, dan kun je niet anders concluderen dan dit, dat dit allemaal perfect is. En dat de schepper ervan ...volmaakt is. En die schepper heeft bepaald... ...dat na de dood iedereen weer zal opstaan. En het kan ook niet anders. Je denkt toch niet dat iemand die zijn leven... ...ten onrechte bijvoorbeeld... ...in een gevangenis heeft doorgebracht... ...of onder de tirannie... ...van een andere persoon heeft moeten leven. Je denkt toch niet... ...dat die persoon... ...en de persoon die anderen heeft uitgemoord... ...de persoon... ...die de meest verschrikkelijke dingen heeft uitgehaald dat die beide personen dezelfde eindbestemming zullen kennen. Dat denk je toch niet. Als je kijkt naar de schepping... dan zie je daarin rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid zal ook geschieden daarna. En dan zal er op die dag... een heer tevoorschijn komen... die niet te manipuleren is. Die niet om te kopen is. Er wordt geen vriendjespolitiek bedreven daar. Iedereen zal datgene krijgen wat hem toekomt. Iedereen. Degene die goed is geweest... ...gaat naar het paradijs. En degene die slecht is geweest... ...gaat naar de hel. En de laatste zaak... ...laatste pilaar van de iman... ...waarin wij geloven... ...is de voorbeschikking. Alles is bepaald, beste mensen. Of het nou goed is of slecht is. Het is van tevoren vastgelegd. Je hoeft slechts de weg te bewandelen. En wij als moslims accepteren dat. En beste mensen... ...zelfs de slechte dingen... ...die ons overkomen... ...daar zit een wijsheid achter. Want wij geloven in een Heer... ...met de meest perfecte wijsheid. En hoe vaak is het niet zo... ...dat de zaken die in onze ogen... ...slecht blijken te zijn... ...dat juist die zaken... ...later goed uitpakken. Dat juist die zaken... ...later een reden zijn voor jou... ...om een andere weg in te slaan. Om je leven te verbeteren. Om een betere persoon te worden. Beste mensen... Luister goed, ik zal het even samenvatten. Ik heb gezegd dat jij je bezighoudt met wereldse zaken. Dat is alleen maar goed. Maar vergeet zeer zeker niet het hier namens. Wij moeten ons voorbereiden op het hier namens. En daarbij dienen wij een weg in te slaan. Genaamd islam. En hetgeen wat de islam predikt, dat is jouw redding. Dat is jouw verlossing. Als je je daaraan vastklampt... Dan zul je op de dag des oordeels Tot diegene behoren die het paradijs mogen binnenwandelen, Mogen binnenlopen en plaats nemen. Naast onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa In het allerhoogste niveau van het paradijs. Al-Virdaus al-A'la. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons tot diegene te doen behoren. Wa subhanakallahu alayhi wa sallallahu wa